Wauw, met een knal hebben we nu aan de telefoon, als dat goed is, Gerard Kuiper. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Ja, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, ja het moet nog gebeuren, maar uh, het is aanstaande. We zijn een beetje voorbereid. Ja. ja. Ja, maar we moeten natuurlijk aankondigen dat er wat eraan gaat komen. Want je gaat ja, natuurlijk wel feest vieren. Het wordt een spannend jaar. Het wordt een spannend jaar? Met veel activiteiten en uh, evenementen. Dat klinkt heel erg goed. Uh, ja. Vertel eens, de seniorenvereniging die bestaat dus. Wanneer bestaat die precies tien jaar? Nou, officieel uh, 22 november. Dan uh, bestaan we tien jaar, dit jaar. En dit, is de, dus dit hele jaar vieren we gewoon jullie verjaardag? Ja, iedere maand of uh, dan is er wel een evenement uh, wat we aan het voorbereiden zijn. Dus uh, de hele jaarplanning is al uh, gereed, Nou, nog ten uitvoer brengen. Oké. Okay. En uh, Gerard, hoeveel leden heeft die seniorenvereniging hier in Zandvoort? Wij hebben tegen de 700 leden. 700 leden. Dat is ja. volgens mij ook meteen een van de grootste verenigingen hier in Zandvoort. Ja, dat, dat klopt, ja. Ja. Uh, en uh, nou denk ik altijd een seniorenvereniging. Dan zeggen mensen van Roy, oh, ben jij niet bij de seniorenvereniging? Nou, ik voel me veel te jong voor. Hoe oud mag je uh, lid worden? Oh. Nou, wij hebben geen uh, grens meer. Ook in verband met uh, de anti-discriminatiewetgeving, okay. Dus wij uh, doen niet meer aan uh, een, een, een leeftijd. Nee, maar ik ben bijvoorbeeld zelf ook nog ambassadeur bij Rolster 50+. Plus. Dat heet dat nog wel zo. Uh, uh, maar uh, wat is ongeveer de, de doelleeftijd? Ik bedoel, als je 25 bent, dan word je meestal geen lid van een seniorenvereniging. Nee, we hebben een paar jonge leden. De jongste is gewoon 42 jaar. En uh, ja, de meeste liggen zo. N... 80 jaar. Dus de 70 en de 80 jaar is het grootste deel van de reden. Dat is het grootste gedeelte, ja. Ja, en uh, wat, wat doen de Seniorenvereniging allemaal voor de dingen met de Senioren? Nou, als je dat vergelijkt met andere plaatsen, dan zijn wij behoorlijk actief en dat horen we ook wel van mensen buiten uh, Zandvoort. want we hebben zelfs uh, mensen die lid zijn geworden vanwege het feit dat wij dus zoveel uh, dingen organiseren voor de ouderen. En uh, ja, dat, uh, dat is. Uh, het gaat van uh, feesten organiseren, uh, fietsen, zwemmen, uh, wandelen, nordic walken... Uh, ...meerdaagse uh, reizen organiseren, dagtochten, uh, biljetten... ...nou, noem maar op informatiebijeenkomsten. En af en toe modeshows. Dus, uh, modeshows? Ja. Yeah. Leuk. En, en wordt het allemaal gedaan door vrijwilligers? Of hebben jullie ook beroepskrachten in dienst? Nee, nee we zijn allemaal uh, vrijwilligers. En, uh, ja, we, uh, we maken gebruik van... Uh, nou, rondom, rondom 60 uh, vrijwilligers. Dus, dus die, die uh, begeleiden al die uh, evenementen. Dat is ongelooflijk. Dus een vereniging met 700 leden en 60 vrijwilligers. Ja. Dat ja. is een behoorlijke club hier. Ik denk niet dat er een vereniging groter is dan deze in Zandvoort. Nou ja, er zijn natuurlijk al uh, genootschappen uit Zandvoort. Die hebben wel meer leden, maar ja, dat is een beetje een stille vereniging. Ja. Dus uh, wij zijn heel erg uh, actief wat dat betreft. En dat, uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee, ook met die vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers gaan we het natuurlijk niet redden En dat hebben we natuurlijk al gezien de afgelopen uh, jaren door dat corona, uh, gedoe allemaal. Ja. ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En de mensen die, ja, die wachten erop dat ze weer lekker aan elkaar gangen kunnen gaan. Dus uh, wij zijn al blij dat de uh, maatregelen versoepeld zijn. En dat blijkt ook wel uit de dingen die wij organiseren. Het, het is bom en bom vol. Nou, neem ons mee. Wat, wat staat er allemaal voor de komende in dit jubileumjaar op het, op het programma? Waar loopt nou, de rustig doorheen? Uh, wij hebben net gehad een uh, voorlichtingsmiddag... over onze vijfdaagse reis naar uh, Willebad essen Dat is in Teutelborg-Wald in, uh, in Duitsland. En dat gaat in uh, mei uh, plaatsvinden. Nou ja, dat is al een paar jaar is dat uitgesteld vanwege die maatregelen. Dus we ja. konden niet naar Duitsland. Maar gelukkig is dat allemaal nogal opgeheven... En uh, gaat, uh, zoals het nu ervoor staat, gaat die reis gewoon uh, door. En, uh, nou, die, dat... uh, die is volgeboekt. Die is volgeboekt. Dus die daar... is volgeboekt. Ja, daar kunnen we niet meer mee. Nee, nou ja, we, hebben dan, uh, we leggen dan eventueel nog een lijst aan... voor het geval dat er toch mensen afvallen. Ja. Dus uh, dat, uh, dat kan ook altijd wel eens een keer gebeuren. Vooral met die leeftijd uh, die, uh, die de mensen dus krijgen... En, en onderliggende ziektes en dat soort dingen. Dus ja, je moet ook wel overal rekening houden uh, wat dat betreft. Ja. Nou, dat is een, een mooie reis. En wat zat er nog meer in dit jubileumjaar op het programma? Nou, we hebben de hele tijd gemist het uit eten. Eh, dat was altijd ook een, uh, een evenement dat zeer populair was onder onze leden. En eh, die was altijd, uh, ja, zeg maar twee, twee keer in een, in een maand. En die zat ook altijd uh, bomvol. Nou, wij hebben een beetje pech gehad met het uh, feit dat twee dames die dat altijd uh, organiseerden... die uh, Eén is verhuisd naar Grauw, dus die, ja, die uh, kan helaas niet meer uh, te organiseren. De andere is helaas overleden. Dus we zaten een beetje met onze handen in het haar. Maar gelukkig hebben wij uh, een andere gevonden in ons uh, uh, ledenbestand... ...die zich opgeworpen heeft van ja, dit uh, evenement mag gewoon niet ver verloren gaan. Ja. Omdat het elke keer zo populair is dat uh, ja, in die twee dagen komen er gewoon rond 120 mensen die er deelnemen. Ja, ongelooflijk is dat. En die heeft zich opgeworpen van ik wil het weer door gaan zetten. Dus met een beetje ondersteuning van, van ons, van het bestuur, gaat dat in mei weer plaatsvinden. Fantastisch. Of in maart, in Waar gaan jullie eten? Want ik, ik weet nog wel dat jullie altijd bij Amazing Asia, bij de vorige eigenaar, ook eens in zoveel tijd zaten. Ja, nou, we hebben verschillende locaties waar we altijd al contact mee hebben gehad. Aha. En deze persoon die dat nu gaat overnemen... die heeft al wat contacten gelegd met wat verschillende restaurants. Ja, 120 dus, mensen, is uh, niet niks. Ja, dat zijn, de restauranthouders die zijn er blij mee. En wij natuurlijk ook. Ja. En die is de beste gelegenheid om 23 en 24 maart. Die is uh, ook weer uitverkocht. Dus 2 keer 60 mensen, 120 mensen, kunnen er dan mee. Jongen, jonge. jonge. Uh, ga je nog iets vertellen wat niet uitverkocht is? Uh. Hm. Nou, ja. <laughs> Ja, nou, je kan merken gewoon dat de mensen erop zitten te wachten dat ze weer lekker naar buiten kunnen... ...en dat ze weer kunnen deelnemen aan dat soort uh, evenementen. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook uh, hartstikke blij mee, Want als je wat gaat organiseren en er, er komt niemand... ...ja, dat is voor ons als uh, organisatie natuurlijk ook niet leuk. Nee, maar goed, als je 700 leden hebt, dan betekent het wel dat mensen enthousiast zijn. Of ja, ze zijn, geen hartstikke wit. enthousiast. Ja. Nou, we hebben er nu twee gehad. Het programma zit vol, dus we hebben er nog een paar te gaan. Ja, nou, het voornaamste waar het ook uh, op uh, uitrijdt is natuurlijk onze uh, feestweek. Dat is in november. Ja? Ja, dat is uh, zeg maar onze, onze finale. En uh, ja, dan hebben we een aantal uh, evenementen in diezelfde week. En dan gaan we helemaal los met een, uh, als laatste dan een, uh, een finale uh, dag. Ja, want uh, dat moet natuurlijk helemaal uh, weer opgezet worden. Dat moet onze finale zijn. Nou, ik, ik... En, en we zijn dus van plan om daar uh, heel veel rugbaarheid aan te geven, ook in het, uh, ook in het dorp. Zodat ze weten dat we er zijn en dat we bestaan. En dat we het tienjarige jubileum hebben te vieren. Ja, nou, maar hebben we, dat, uh, we hebben al een goede start gegeven met, uh, met de, de aankondiging uh, voor jou hier in het programma. Dit ja, over vier tien jaar. Maar nu heb je eigenlijk nog steeds helemaal niets verteld wat er in die feestweek gaat gebeuren. Nee, dat is geheim. Oh, uh, dat is geheim. Oh, <laughs> ja, ja. Dat is geheim. Ja, want uh, wij willen de leden natuurlijk uh, met een knalfeest gaan, uh, gaan verrassen. Ah. En we niet te veel gaan betalen maar, of uh, vertellen, want ja, dan, uh, dan is alles al uh, bekend. Ja, maar Gerard, dit is een nieuwsprogramma. Wij willen natuurlijk gewoon alles weten. Ja, dat snap ik. Maar het gaat in ieder geval goed los. En uh, we zullen in ieder geval uh, kenbaar en hoorbaar zijn in het dorp. En onze grootste ja, bijeenkomst is natuurlijk in onze eigen de krocht, gebouwde krocht. Ja. Waar we al jarenlang uh, gebruik van maken. En dat is ons, eigenlijk onze vaste locatie waar we altijd onze feesten organiseren. Ja, oh, en zijn jullie wel blij natuurlijk ook met de renovatie van gebouwde krocht? Als we Zeker, hebben. want daar zitten al jarenlang op te wachten. Ja, en dat gaat en, nu. En, uh, het al, uh, helemaal. En dat gaat nu beginnen. Het nou is heb alleen ik de vraag, wanneer gaat die eerste steen. Uh, ...daar gelegd worden met de verbouwing. Want ja, we hoorden maar niets. En uh, de beheer die, die zit er ook op te wachten wanneer dat gaat plaatsvinden. Maar waarschijnlijk gaat het pas uh, beginnen om uh, 2023. Want ja, het was voor ons natuurlijk ook een item dat als ze dit jaar zouden beginnen met de, ja. met de verbouwing... ...dan waren wij onze uh, leuke en uh, prachtige locatie eigenlijk een beetje kwijt. Dus we waren al bezig met een alternatief. Maar ja, dat valt in Zandvoort niet altijd, uh, altijd mee. Nee, er zijn niet zoveel alternatieve locaties volgens mij. Nee, want dan kom je alweer in de ruimtes van de hotels terecht ja. en dan betaal je gewoon de hoofdprijs. Vanzelfsprekend. En als je nou uh, gebouwde kocht uh, verbouwd gaat worden, dan, dan hebben jullie natuurlijk even een, uh, een pauze in de activiteiten voor een deel. Ja, dat, uh, tij uh, tijdens ja, de, de, de verbouwing boudst. wel ja. Dan moeten we ja. toch inderdaad kijken of we uh, wat evenementen kunnen verplaatsen. Ja. Nou, laten we dat hopen voor niet. Of fijn dat het eigenlijk niet meteen verbouwd wordt na de coronacrisis. Want anders zouden nee, nou, we... Nou maar goed, uh, wij leggen natuurlijk contacten met andere locaties. Dus ja. dat. Uh, ik heb er vertrouwen in. Die contacten die ik heb, die, uh, die waren goed als alternatief. Dus die hebben gezegd van, we willen jullie helpen als uh, jullie in de nood zitten. En uh, in een locatie zoeken, dan uh, willen we daar wel meewerken. Dus uh, dat ziet er allemaal wel goed uit. Nou, dat is... Uh... Peter, om goed om te horen. Uh, waar vinden de mensen informatie over wat er allemaal te doen is bij de, de oudere seniorenvereniging? Nou, sowieso hebben wij een uh, website. Ja. Een website. Waar ze bij... we ons op kunnen vinden. Dat is uh, www.seniorenvereniging-zandvoort.nl. Nou, daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar kunnen ze eventueel een, uh, een aanmelding vinden. Kunnen ze daar vinden, want we hebben natuurlijk een bijzonderheid voor dit jaar. Eh, omdat het jaar is, kunnen de nieuwleden leden lid worden voor slechts 10 euro. Dus mensen, 10 euro kunt u lid worden voor zijn eurovenergie. Kunt u deelnemen aan al onze activiteiten voor ouderen, en senioren. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is een mooie oproep. Voor 10 euro ja. kun je lid worden van de verenig, uh, seniorenvereniging. www.seniorenvereniging-zandvoort.nl uh, ja. En dan kunnen ze meefeesten uh, in de feestweek uh, uh, rond 22 november. Ja, dat kan. Als ze zich opgeven. En, uh, op de website zijn ook telefoonnummers erbij. Dus dat uh, komt dan allemaal goed. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Gerard uh, voor alle informatie. We, we spreken je vast nog wel uh, in opmaak na die feestweek. Uh, en Helemaal voor top. nu een, een fijn weekend. Ja, hetzelfde en succes met jouw uitzending. Dankjewel. En bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Oké. Okay.